Sinds de allereerste dag is defensie van de mens Het overleven dankzij onze intelligentie De tendens, maar zijn mensen wel in staat Om zelfstandig te zijn Niet dat wij niet handig zijn, maar omdat wij vijandig zijn Tegen alles wat we hier op aarde tegen kunnen komen We moorden alle dieren uit En kappen alle bomen En zelfs voor zichzelf is de mensen gevaar. We constateren het maar, en accepteren het maar Als massaal verwarde wezens Door een scherpe te Hebben wij elkaar weer alles moeten leren Door te praten en voordoen en nadoen Tot we accelereren in de dingen die we ja, vooral de verkeerde. Men riep dat wij niet door mogen met gesloten ogen. Maar kijk nou naar die oorlogen die er niet ontlogen. We brachten onze aarde zelf in de ellende. Met honger, harten, ziektes, vele wapens en benden. Milieuvervuiling, fatten, kernenafval, afval, groot. Criminaliteit, werkeloosheid en woningnood. Slavernij, razenij, racisme en fascisme. Geloof van hetisme, materialisme, egoïsme. perverse uitspattingen in, in seks en geweld. Het is niet meer in te schatten hoe de mens zichzelf kwelt. De hoofd zal vervaagd en het water. Er wordt vertroebeld, bedrijven worden rijker, met de waarheid wordt gesjoemeld We liegen en bedriegen elkaar zo de we door Want iedereen die wil een luxe leven welde en comfort, slechts enkele die leden leven eindelijk tevreden Maar zie en afgunst halen hen weer naar beneden In miljoenen jaren evolutie groeide ons IQ We kijken eens naar de mensen, vraag ja, af hoe leven wij nu? Want nu is de speerpunt, de tijd op zijn keerpunt Wie zet die eerste stap omdat hij niemand te eer gunt Was dit het blok van de mens? Was dit nou wenselijk? Of was de beslissing een vergissing is beslist toch mensen. Was dit het lot van de mens, was dit nou mensen? Of zijn we zelf een vergissing is beslist toch menselijk? Nu dit verhaal is aangekomen bij het heden, zijn we tegelijkertijd op het punt van omschakeling gekomen. We kunnen niet langer terugkijken om de gebeurtenissen zo precies mogelijk te herconstrueren, maar zijn vanaf nu overgeleverd aan profetische voorspellingen en wetenschappelijke berekeningen. Nu wij zijn aangeland, maar nu moeten we verder met voorspellingen. Berekend op verleden of profetische vertellingen. Als zoeme dat keert de tijd volledig om. 180 graden verder, dus kijk niet tevreden om. Maar wat staat ons daar te wachten als het verder verloopt? Het goede wordt wel opgehoopt, maar tegelijkertijd gesloopt. Zelfvernietiging en rampspoed hangen boven ons hoofd. En het verdovende veruitblik van profeten ons belooft. Steeds meer mensen zullen zich tegen de religie gaan keren. De orator zal oreren als de pauzen kreperen. De katholieke kerk gaat ten onder en getonder van de moslims die... Het overnemen raakt de kerk bijzonder Fundamentalistische fanaten zullen infiltreren In regeringen, in Ierland zal de Ira manipuleren Via onderwereldheren, naties zullen weer floreren Er wordt weer gesensureerd als terroristen saboteren De antichristelijke aanslagen worden krachtiger De achterban in het Midden-Oosten wordt gestaag machtiger. Tot heel Europa wordt bezet omdat het volk niet oplet Nu bloederig wakker geschud en het is eind met de pret Mensen schaden in de woningen, maar zullen niet ontkomen En worden alsnog gepakt door natuurlijke overstromingen Vulkanen, aardbevingen een Honger en droogtes, en rellen voeren de ellenden op tot grote hoogtes. Was dit het lot van de mens? Was dit nou wenselijk? Of was de beslissing een vergissing? Is beslist toch menselijk? Was dit het lot van de mens? Was dit nou wenselijk? Of zijn we zelf een vergissing? Is beslist toch menselijk? Bij de grote naties komt er een fiasco aan communicatie wat zal leiden tot een duikboot en marine marineconfrontatie Krankzinnige leiders lanceren bommen op Europa De strijd wordt alsmaar heter en start zelfs in de tropen simulaties lopen zwaar uit de hand Terwijl Amerika een politieke Partstelling versand Misbruik van de aarde leidt tot grote oogstverwoesting Mensen worden paranoïden bij een alien-ontmoeting. Ze schieten een schip neer In totale hysterie En veroorzaken zo de uitbraak van een nieuwe bacterie Ten eerste proberen wij het weer te beheersen Maar de eerste keer Valt er ijs en hagel op ons neer Een kernreactor breekt door en de aarde die brult. Allerlei bommen gaan spontaan af door het aardse tumult Een ramp ontstaat bij een poging tot het duigen van de tijd De derde wereldoorlog wordt een zeer radicale strijd Met de nieuwste, de ergste De geheimste wapens als melkachtige regen Die de wonden doet gapen Het bloeikas wordt erger dan ooit tevoren En door lichte explosies worden misvormde babetjes geboren aardbevingen worden op commando opgeroepen En zo stiekem ingezet in plaats van commando troepen Alle landen zullen trachten dit in handen te krijgen, als de diplomatiek plaats heeft gemaakt voor bedreigen Steden worden als domino's stenen plat bedorven En dan komen er zelfs nog dodelijke radiogolven En na veel kernbommen en bacteriologische strijd Komt de tijd dat de antikrijs het koor Europa spreidt Al het water zal koken, honger lijkt tot cannibalisme En de strijd wordt uitgevochten tussen de moslims en de christenen Als na een felle strijd weer eindelijk de rust terugkeert Is twee derde van de hele wereldbevolking mijn volk in gekrapeerd. Was dit het lot van de mens? Was dit nou wenselijk? Benzole... Of was de beslissing een vergissing? Is beslist toch menselen? Was dit het lot van de mens? Was dit nou wenselen? Of zijn we zelf een vergissing? Is beslist toch menselen?